Middernacht, het begin van vrijdag 4 oktober. Eva de Jong met het NOS Journaal. Staatssecretaris Teven wil minder kinderen opsluiten in vreemdelingendetentie en gaat op zoek naar alternatieven. Dat heeft hij de Tweede Kamer beloofd op aandringen van de oppositie en van de regeringspartij PvdA. Kinderen die met hun ouders op Schiphol aankomen, worden nu vaak meteen vastgezet. Volgens de staatssecretaris zet je kinderen niet in een cel tenzij het echt niet anders kan. Steven voelt niets voor de oplossing die in België is gekozen... waar kinderen nooit in vreemdelingendetentie worden gezet. Dat heeft volgens hem geleid tot een enorme toeloop van vluchtelingen. In Washington is een achtervolging van een auto geëindigd in een schietpartij... bij het regeringscentrum op Capitol Hill. De vrouw die de auto bestuurde raakte gewond, net als een agent. En verschillende Amerikaanse media zeggen dat de vrouw is overleden. Ze kreeg vlakbij het Witte Huis ruzie met een politieman... waarna ze door een afzetting reed en stoplichten negeerde. In de buurt van Capitol Hill opende de politie het vuur. De gebouwen van het huis van afgevaardigden en de senaat werden afgerendeld... net als de omgeving.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 In de Europa League heeft PSV in Oekraïne met 2-0 gewonnen van Tsono Morets. De eerste treffer viel in de twaalfde minuut van Depay... en vlak voor tijd maakte Jozefson de tweede treffer. AZ speelde eerder op de avond met 1-1 gelijk tegen Paok Saloniki. De twee doelpunten vielen in de slotfase. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt vannacht niet kouder dan 8 tot 14 graden. Overdag buien, maar later ook wat zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Gaza Luna. Frank Dumas Mijn werkkamer hangt een uh, uitspraak aan. If everything seems under control, you're not going fast enough. Ik vind het mooi, omdat ik een hekel heb aan dingen half doen en de kantjes eraf lopen. Het klinkt als een levensles van een wijs mens. If everything seems under control, you're not going fast enough. Maar de werkelijkheid is iets minder prozaïs. Het is afkomstig uit de wereld waar u nu het geluid van hoort. De wereld van de Formule 1. Uh, het tekent ook de wereld, het is aanspraak trouwens van de coureur Mario Andretti. En het tekent de wereld waarin hij werkte en leefde. De geur van het rubber, het gejank van de motoren, de snelheid en het risico. De wereld van Formule 1 was ooit het domein van de playboys, van de risk takers. En over die wereld is vandaag een prachtige film uitgekomen, Rush. Het vertelt het verhaal van twee concurrenten van Andretti. Niki Lauda en de Britse James Hunt. Daarover gaan we praten, dit uur van kaas En over het fenomeen dat Formule 1 heet. Met Koen Vergeer, schrijver en Formule 1 fanaat. Koen, je bent een leven lang al verslaafd aan deze malle sport. Ja, kun je wel zeggen, ja. Uh, weet je nog het moment waarop het, jij voor het eerst dacht... Oh, Zeker. dat is leuk? Ja, ja, ja. dat is uh, Grand Prix van Monaco in 1973. De Grand Prix waarin Nicky Lauda ook opviel voor het eerst. Die zag ik op televisie en ik dacht... Hey, dat ziet er mooi uit, dat ziet er spectaculair uit. Frans Hendricks was aan het praten. Dat was commentator, dat was zeg maar de Olaf Mol van de jaren 70. En die was heel meeslepend aan het commentaar aan het geven. En op een gegeven moment zei hij... En nu kunnen ze ook dit jaar zelf zien in Zandvoort. En ik stond op en ik dacht. Huh? Je kunt ze in het echt zien. Ja, Want ja, Zandvoort... de wereld bestond heel erg op televisie op dat moment. En, en toen zijn we naar Zandvoort gegaan in 1973. Jij met papi en mammy? Nee, met papi en mijn oudste zus. Mijn oudste zus had ik gezegd, ah, dat gaan we doen. Dus daar gingen we. Ja, niets wetend verder van de Formule 1, dus we liepen daar het circuit op. We wisten helemaal de weg niet, maar we liepen langs de baan zo'n beetje naar een mooie bocht waar mijn vader mooi kon filmen. Daar gingen we staan. En de warming-up begint. Want daar deden ze toen nog op zondagochtend deden ze een warming-up met die auto's. En dan kwamen ze dus de, de, de baan op. En dan hoorde je dat geluid komen door die duinen heen. Vanuit ver. Want ze, waar we stonden aan de andere kant van het circuit. En dan kwam dat langzaam op je af. En dan zag je ze ergens in de verte zag je ze over het asfalt naar beneden komen. Prachtig gezicht. Verdwenen ze in een bocht. En dan in één keer kwamen ze voorlangs. Zo, yip! En, dan, nou, en dat ging veel te snel natuurlijk. En ja, ik kende ze ook niet allemaal. Maar ik wist, oh, dat is Fittipaldi. Oh, dat is Jackie Stewart. En zo langzaam kwam je er wel in. En twee uur later begint de race. En dat was echt een, een tsunami van kleur en lawaai. En, en, en geluk ook gewoon. Het was echt zo gaar om te zien geluk. en mee te maken. Ja, ik was, ik was echt helemaal happy. Jo, toen? Elf. elf. Ken je dat verhaal van passieval die uit het bos komt, die door zijn moeder is opgevoed, helemaal wereldvreemd en in één keer in de wereld komt. En dan ziet hij twee ridders rijden en hij denkt: That's my world. En hij gaat erachteraan. Nou, dat was dat moment. Ik dit dacht, was That's my world. Dat was jouw passieval moment. Zeker. Ja, het was echt zo dat ik dacht: van, hier moet ik bij zijn. Ja, dit is, dit is fantastisch. Dat is heel behoorlijk gelukt. Dat is uiteindelijk wel gelukt, ja. ja, ja, ja, ja. ja. Goed, dit, dit is een film die gaat over Nicky Lauda en uh, James Hunt. Uh, de, de, de, de Britse uh, flamboyante James Hunt ja. en de uh, eh, nou, ingetogen, maar bijna mensen schuwe, keihard werkende Nicky Lauda. Ja, ze reden allebei mee in die race van 1973, ja. Ja, ja. Oh ja, Hunt, ja, ook. ja Hunt ook. Hunt werd derde, was het eerste podium wat hij toen haalde. Kijk eens aan. Ja. Um, wat maakt de relatie tussen die twee... want de hele film gaat eigenlijk over de relatie tussen deze twee kerels. Um, uh, wat, wat maakt die relatie zo uh, beladen? Uh, ja, wat, wat de film eigenlijk doet... is, uh, is deze twee karakters tegen elkaar uitspelen. En um, aan de ene kant heb je James Hunt. En dat is een beetje de losbol, de playboy... zoals je al aankondigde, de, de, de, de, de Engelse kostschooljongen. Een beetje over het paard getild, een beetje grote mond. Uh, achter de vrouwen aan, flink oh, aan de mooi, drank. Hoor. Ja, hij was een prachtige figuur. Hij was een hele mooie figuur ook. Hij ja, ja, ja. had ook de good looks, zeker. Altijd een sigaretje in de mond. Als hij ergens op een prijsuitreiking kwam... kwam iedereen in jacket, maar James Hunt kwam op blote voet en in t-shirt. Ja, fameuze en... na de race, wat ga je doen... Getting drunk. Ja, precies. precies, precies. En als je gecrashed bent, dan ga, ga je de ambulance in... maar dan neem je wel even de verpleegster mee. En dat soort, dat soort zaken. Daar was hij bekend om. Hij zijn Overal had hij op een gegeven moment een badge... en daar stond op... Sex is the breakfast for champions. Ja, maar dat is niet... Een dat type. Volgens het verhaal, en we gaan het over Lauda hebben... volgens het verhaal heeft hij het met 5000 uh, vrouwen gedaan. Minimaal. Minimaal. Ik was even te rekenen, maar <laughs> dat kan ik er weer niet laten. Als je ervan uitgaat dat hij op zijn 15e begonnen is en heeft tot zijn dood, eh, toen was hij 45, het stuk volgehouden, dan kom je op 0,4 vrouw per dag. Nou ja, goed, als hij het net zo snel deed als een pitstop tegenwoordig gaat, dan uh, moet het kunnen. Ja, never a dull moment <laughs> waarschijnlijk. Ja. Eh, Laura daarentegen was uit totaal ander hout gesneden. Ja, ja, ja, ja. Laura was echt een uh, beetje de self-made man moest zich uh, uit een heel chic milieu in, in Wenen... moest hij zich eigenlijk naar de Formule 1 knokken. Want niemand wilde hebben dat hij ging racen. Zijn opa zei ook van, je krijgt geen geld... want een lauda hoort op de financiële pagina... en niet op de sportpagina. En lauda leende zich helemaal ziek. Helemaal tot aan bijna bankroet. Maar ja, die banken zagen allemaal "Oh, dat is de familie lauda, daar, daar zit wel geld. Dus we verstrekken leningen, leningen... En hij wist gewoon, ik moet één keer opvallen. En dat lukte, maar hij kwam in de Formule 1 terecht. Maar, Louder, is maar hij ook... was aan werken. De eerste geweest die zich echt ooit in een team ingekocht heeft? Nee, nee, nee. ik denk dat dat tevoren wel gebeurde ook. Ja, zeker. Maar hij heeft dat heel mooi beschreven in diverse boeken. Hoe hij steeds maar van de ene lening op de andere sprong... en een steeds groter team uh, kwam hij terecht. En op een gegeven moment bij BRM... dat zie je ook in de film, is die, die, die mooie rood-witte auto heeft hij dan zoveel geleend. Hij weet gewoon, de volgende termijn kan ik niet betalen. Nu moet ik een keer opvallen. Zodat ik bij een ander team weer terecht kan komen. En zo is het ook een beetje gegaan. En, uh... Beschrijf het karakter uh, van, van eens. Laude. Laude is een dwarskop. Eigenzinnige dwarskop. Uh, en een keiharde werker. Cool. kil, Analytisch. Dus ja, tegenovergestelde van Hunt. Hè. Hunt neem je mee in de emotie. En Laude zegt niks emotie. Ik analyseer alles. En ik word beter. Ik maak de auto beter. Hij was ook de eerste... Die eigenlijk begon om een Formule 1 auto te verbeteren als coureur. Daarvoor deden ze dat ook wel, maar hij was er zo uh, technocratisch, zo, zo analytisch mee bezig. En dan kwam hij natuurlijk bij Ferrari terecht, het team wat helemaal dreef op emotie. En Jackie X vertelde mij ooit: die, die zei van ja, bij Ferrari deden ze, maakten ze een auto. En het ene jaar was die goed. En het andere jaar was die niet zo goed. Die het ging een, die beetje, ja, een beetje zo van. En dan, als er iets niet deugde, dan luisterde naar de coureur wat hij zei. En dan deden, we dan deden ze negen verbeteringen aan die auto. En iets moest dan wel werken, dan werd de auto beter. En als het niet beter werd, ja, dan lag het aan de coureur natuurlijk. En Nicky Louder zei niks negen verbeteringen, stap voor stap, rondje voor rondje. En Jackie X vertelde mij ook, want dat want was op een testbaan van Ferrari, Fiorano. Dat was toen nieuw, begin jaren zeventig. Help even iets, Jackie X. Jackie X. Jackie X is mijn jeugdheld. Dat is een Belgische coureur uit de jaren zestig en zeventig. Uh, heeft in de Formule 1 gereden. Okay. Is nooit wereldkampioen okay. gewonnen en heeft zeven keer helemaal gewonnen. Zes keer. Jackie X vertelde me, die heeft bij Ferrari ook gereden. En die, die uh, vertelde mij: ja, kijk, op dat Fiorano 300 rondjes achter elkaar, drie dagen lang, daar had ik geen zin in. Nicky Lauda wel. <kwijnt> en dus kwam er een nieuw soort coureur eigenlijk kwam op dat moment op de proppen. En dat is eigenlijk Nicky is de eerste van, van een generatie van coureurs die nu ook zijn. Die, die zich opwerken als, oh, opwerpen als een soort team manager. Die zeggen van dat en dat moet er gebeuren. En ik kan dat het beste zien. Maar dus op, doe dat nou ook allemaal. In de van de professional, eigenlijk. Ja, zeker. Ja, ja. Want daarvoor waren het uh, niet alleen playboys, maar ook, ook half aristocraten, nog van Oostvoort. Ja, zeker. Zeker gewoon uh, rijke lui's, en dergelijke. Die, uh, die, die... Er waren natuurlijk wel coureurs die wat verder dachten dan uh, alleen de cockpit, zoals Jackie Stewart. Uh, maar. maar Lauda is de eerste die dat echt ook met de auto aanpakt... en de auto ook veel beter maakt. In de film zegt Lauda op een gegeven moment tegen, tegen James Hunt... Uh, rivalen vanaf het begin... dan zegt hij op een gegeven moment... I don't only look like a rat, I am one. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik, ik, ik weet niet of hij dat ooit in het echt heeft gezegd... maar dat klopt. Hij, hij, hij, hij, hij wist gewoon... kijk, dat is de uitspraak van Frank Williams... wil je kampioen worden... dan moet je eigenlijk wel een bastard zijn in, de, in deze sport. En hij wist gewoon, dat moet ik zijn. Ik moet, ik moet meedogenloos zijn... En zo was hij ook tegenover zijn team. De eerste test die hij deed voor Ferrari. Hij stapt uit, ik weet niet of dat in de film zit. Hij stapt uit en de, de, de zoon van Ferrari vraagt, hoe is de auto? En het is een snetbak, het is niet rijden. Ja, nou, in, die mensen de vielen, de film, zo, ja. die, ze, ze vielen zo wat flauw. Ja, ik wist het niet meer zeker. Ja, ja. Die, die vielen zo wat flauw. Dat kan je niet zeggen over een Ferrari. Hij wilde het ook niet vertalen. Want dan werd de baas boos natuurlijk. De oude commendatoren zouden, zouden uit zijn vel gesprongen zijn. Ja, die zat op een stoeltje in de film. Ja, de ja, te ja kijken. ja. ja. Die Kranten op... te lezen, ja. Ja. Ja. Ja. ja. Die had waarschijnlijk anders gewoon de plekken weer ontslagen. Waarschijnlijk wel, ja. ja. Laude heeft het zelf zo verteld. Dat Ferrari toen heeft gezegd. Luister eens, grote mond. Als jij die en die verbeteringen voorstelt aan de auto. Doe maar. Maar dan ben je over een week wel sneller. En anders dan ben je ontslagen. Nou, Laude wist dat dat wel ging lukken. Dus, en hij heeft, zeg maar, samen met... Uh, Luca de Mante Zemelo, dat is nu de directeur van Ferrari. Heeft hij toen Ferrari eigenlijk weer naar een nieuw niveau getild. En werd hij dus ook wereldkampioen achter elkaar. Ja mooi, dat zit ook in de film. Zit dat ook in de film. Rush, dat prachtig ook gefilmd dat je ziet, hij zegt, uh, deze, uh, alle modificaties, twee seconden sneller. En dan ja. gaan ze testrijden, en althans een, een testrijd, nee, een van de coureurs doet dat. Ja. Uh, en inderdaad, auto's twee seconden sneller, Ruim. Ja, Ja, ja, ja. ja het, het grappige is dus dat, dat in die film gebeurt dat dus bij het team van BRM. En als een racefanaat weet je, nee, dat was niet bij BRM, dat was dus eigenlijk bij Ferrari. Weet je wel, dus, dus er zitten allerlei kleine verdichtingen in die film. Koen, jij bent een racefanaat, dus ja? vertel even wat die verdichtingen nog meer zijn dan. Ja, er zijn er een paar die mij heel erg gestoord. Uh, de, de, de, de meeste moet je natuurlijk niet aan storen. In het licht van het feit dat het trouwens een prachtige film is. uitzonderlijk mooie film ook. Ja, ja, Meestal zeker. gaat die combinatie sport en film niet zo goed. Althans, uh... nee, er zijn heel veel mislukte racefilms. Ja. Het is een heel moeilijk genre. Maar deze is weer geslaagd, absoluut. Maar een van de verdichtingen die ik bijvoorbeeld zelf uh, shocking vond... is dat uh, op een gegeven moment is er het ongeluk van François Severt in 1973, dat is bijna 40 jaar geleden, overmorgen. Ongeluk. Fataal ongeluk. Sever, dat was een, een, een halfgod. Fransman, hartstikke mooie jongen. Kampioen van de toekomst. De protégé van Jackie Stewart. Had alles. En die man verongelukt in de laatste race van het seizoen. En dat was een terrible ongeluk. Heel uh, verschrikkelijk. Hij werd op de nou heel akelig. Dat is een keerpunt in, in, in het leven... ook van Lauda en van veel Formule 1-coureurs. Die hebben dat gezien en die vonden dat verschrikkelijk. Dus Ron Howard wil dat in zijn film hebben. Dus hij neemt dat moment op. En dan zie je heel snel in de film een plaatje... van de, de, de crime scene, het, het, het, het, het toneel van het ongeluk. En dan zie je een ander ongeluk. En dan denk ik, ja, dat is, dat is, ja nee. C'est was voor mij ook een emotionele herinnering. Dat vind ik dan jammer. Dat, uh, niet dat ik het terug had willen zien. Maar ik denk, dat, dat moet wel goed zijn. Dat ging om een onthoofding trouwens door dat ja, ja, dat was een gegeven. jaar later, precies een jaar later... is een Oostenrijkse coureur van de baan gevlogen. En de vangrail op dezelfde stot... track, Ja, op hetzelfde op dezelfde circuit. Ja, niet op dezelfde plek, hetzelfde circuit. De vangrail stond niet goed, de auto schoof onder de vangrail door... en zijn hoofd werd eraf geschoven. Ja, ook heel akelig. Ja, afschuwelijke tijd. Nou ja, maar dat, dat is wel wat die film ook zo fascinerend maakt... en wat ook die tijd zo fascinerend maakt. Ja. Want in die periode, dat zegt Lauda ook in de film... Want als de acteur die Lauda speelt, die zegt ook... Uh, in onze sport gaan er twee coureurs per jaar ja. dood van de 25. Ja. Dat was ook zo, aan het begin van het seizoen stonden er 26 man, of uh, iets meer... stonden er uh, klaar om te gaan racen. En je wist gewoon, aan het eind van het seizoen... er zijn er één of twee niet meer bij. Dat kun je je nu eigenlijk niet meer voorstellen. Maar toen was dat heel normaal. Zo ging het. En, en ik weet ook nog wel dat ik dat als kind ook echt verschrikkelijk vond. Ik was toen ook al begonnen met schrijven. Ik schreef mijn eigen raceverslagen in Multimappen. En dan moest je weer een, een, een dode bijschrijven. Dat was heel akelig. Ik kan me met het gevoel van verlamming kan ik me nog heel goed uh, herinneren daarvan. Maar het was een hele akelige uh, gebeurtenissen. Waren dat, maar show must go on. Maar, Twee weken later waren we er weer. Ja, Maar is dat ruwe randje ook niet precies wat die sport toen zo aantrekkelijk maakte? Um, ja, het was heel fascinerend ook. Dat, dat, dat, dat, uh, natuurlijk, ja. ja en voor, veel, voor het grote publiek ook wel. Maar ik denk op een gegeven moment als je in de sport zelf zit... en je volgt het heel erg, dan zijn het jouw helden. En je wil je helden niet zien sneuvelen. Nee, maar, maar het gevaar en de dreiging, ja, dat is natuurlijk wel iets wat het fascinerend maakt. En een ongeluk, dat zeg ik altijd, een ongeluk maakt in één klap duidelijk... waar het in de sport om gaat, letterlijk. Ja. Je ziet de energie, het gevaar, het geweld van de sport... zie je dan in één keer tot uitbeelding komen. Als je naar een Formule 1 race van nu kijkt... als je dan kijkt wat wordt het meest herhaald op de televisie... dan zijn het de crashes. Hunt en Lauda worden neergezet als tegenpolen. Ja. Uh, in alle opzichten. De manier waarop ze racen, de manier waarop ze, uh, waarop ze leven. Uh, de, de, eigenlijk alles. Waar is dat ook in het echt? Eh, ik denk het wel, ja. ja, ja. Het, wat, wat niet in de film zit, is dat ze elkaar echt wel heel erg respecteerden. En heel goed met elkaar over de baan konden. Ook tijdens dat dramatische seizoen van 1976. Maar ze waren echt tegen polia. Ja, Hunt was gewoon eh, de, de, de, de, de, de womanizer en uh, de lospol. En Louder was te werken. Concurrenten waren ze. Um, ja. uh, en ook trouwens voor Lauda ook nog wel heel bijzonder. Uh, ook nog wel een, een, een enorme bron van, van energie gek genoeg. Want Lauda, 76, vreselijk ongeluk van Lauda. Uh, Op de Nuremberkering. Ja, de ja. waarop die kreeg. Bijna dood. Um, en Lauda ligt in het ziekenhuis. Is Word, er wordt dagend gevochten voor zijn leven. Zo ergens. Zoveel ja. gassen. Uh, hij heeft, heeft giftige gassen ingehaald. Ja. Dank je wel ja. dat woord zocht ik even. Dat hij echt op, op de rand van de dood leeft. En toch is hij binnen no time weer op zijn benen. Ja. Het was de, de, de, de meest spectaculaire comeback sinds Lazarus. Uh, werd toen in de kranten geschreven. Ja, Lauda vocht terug. Kijk, dat is ook de, de determination van, de, van, van Lauda, de vasthoudendheid. Hij lag in het ziekenhuis, dat is allemaal in zijn boeken beschreven. Hij heeft een prachtige boeken gemaakt hoor. Lauda met, met Oostenrijkse journalisten samen. Dat hij, dat hij uh, daar op de intensive care lag en het zwarte gat voelde trekken. Van, nou, ik geef hem maar over. En hij werd bediend door een, door een priester... En op een gegeven moment dacht hij toch... nee, ik hoor de naam Fittipaldi, ik moet daar terug. Ik moet wereldkampioen worden, ik moet terugknokken. Ik, en hij heeft zich daarom vastgegrepen. En uh, hij heeft teruggevochten. En dat zie je ook in de film. Dat zijn dingen die ik dan ook niet eerder had gezien. Hoe hij zeg maar, zijn genezingsproces ook steeds maar opjaagt... om zo snel mogelijk weer terug te keren in de Formule 1. Ja. En na, na, wat was het, 42 dagen zat hij weer in een Formule 1-auto. Ik kan me ook nog heel goed herinneren dat hij dan in de pits in Monza stond. En dat, dat is hier wel heel goed verfilmd. Met die, met die bandages om zijn hoofd. De wonden waren nog niet helemaal genezen. En dan die helm erop zetten. Dat hebben, hebben ze toen ook in beeld gebracht. Ja. En dat, dat, dat, dat was echt heel heroisch natuurlijk. Dat hij terugkeerde. Nou ja, of volkomen van god los. Ja, bedoel, natuurlijk. In de film zie je hem worstelen met zijn helm. Een helm die toen nog 10 kilo woog. Uh, en het moest, moest natuurlijk ook een steekje los zitten. Wilde je in die tijd in zo'n auto stappen? Ja, denk ik wel, again. ja. Ja en behoorlijk ook toch? Ja, een... maar zo als zo je, dan zie je hem worstelen ja, maar het... met met met die helm die dus niet over dat dat opgezwollen nee. hoofd heen gaat, ja. ter... waar, wat nog één grote wond is en zijn, zijn vriendin zat erbij, vrouw toen al, ja. en en die die die zegt doe dat nou niet en dan gaat door en gaat door en tot op een gegeven moment poef die helm over zijn hoofd weer past. ja. en dan ging hij ook nog racen ook. hij was hartstikke bang op dat moment, maar hij dacht ik moet hier doorheen. en want, dan word ik misschien wel. hij kampioen. lag in het ziekenhuisbed, elke keer te kijken hoe Hunt weer races won. Ja, ja, ja, ja, dat klopt. Ja, ja want hij is, hij is denk ik twee of drie Grand Prix uit uitgeweest. En, en toen begon Hunt in één keer ontzettend te winnen. Want zeg maar toen die Grand Prix van Duitsland begon... waarin Lauda crashte, dat was halverwege het seizoen... had Lauda een voorsprong die zou eigenlijk nooit meer ingelopen kunnen worden. Maar hij krijgt dus dat ongeluk. En daarna begon James Hunt ontzettend te winnen. Dus Hunt liep maar in en liep maar in. Zodat je dus ook de, de, de, de dramatische ontknoping... aan het eind van het seizoen hebt in Japan... Zullen we het daar even, even specifiek over, uh, over Japan hebben? Japan. Wat, Japan, ja. ja. 76. Ja. Uh, het verschil tussen Lauda en Hunt was nog maar drie punten. In het voordeel van Lauda. Ja. Uh, dus Hunt moest... Uh, nee, anders, ik moet anders zeggen. Hunt moest drie punten in de wacht slepen. Uh, en dan zou hij winnen. Ja. Um, maar het waren beroerde omstandigheden. Ja, het was, het, was, uh, het was voor het eerst in Japan een race onder de berg Fuji, en als de berg Fuji in, zich in nevelen hult... dan komt er een enorme regenbui en dat gebeurde dus die dag. Het begon giga te regenen. En die hele baan stond plank en die Japanse marshals... die wisten eigenlijk niet zo goed wat ze met dat water aan moesten. Die liepen ook met van die grote trekkers zo... om maar die, dat, dat water van, die, van dat asfalt af te krijgen. En die coureurs zaten bij elkaar en die zeiden... ja, wat gaan we nou doen? Want dit is te gevaarlijk. Ik bedoel, als je hier één keer gas geeft, ga je meteen in de rond... Eh, al het water blijft onder je banden staan, wat gaan we doen? En er kwam een hele discussie. Die zie je in de film eigenlijk rond de Nürburgring. Een discussie onder de rijders. Maar dat duurde daar uren. Van, we gaan, gaan we racen of niet? Ja, even, en even, waren... even terug dus. Bij Nürnberg, het, het fatale ongeluk, bijna ja. fatale ongeluk van, van Lauda wilde hij niet... Hij wilde niet racen op de Nürburgring, die vond hij te gevaarlijk. Ja, ja. was hij ook. Hun stond op uh, en zei, oh, wat een onzin. Dan ja, om... dat is typisch weer zo'n filmische verdichting. Oh. Want Lauda was gewoon tegen, tegen de Nürburgring. Dat had hij van tevoren al aangekondigd. Maar het publiek stond ook langs de baan. Met uh, Lauda raus, weet je wel, ga maar naar huis... als je niet op, de, op onze ring wil rijden natuurlijk. Uh, dat, dat, de ring was het toppunt van heroïek. Ja, wel met allemaal bomen langs de baan. Namelijk een buitengewoon beroerde rotbaan. Ja, precies. Waar je in het ravijn stort als je er even naast ging. Dus, uh, en Laude heeft dat ook gezegd. Die is met journalisten rondgegaan over dat circuit. Een auto, daar is een bandje van. En dan zegt hij op een gegeven moment ook... Kijk, zie je dit hier? Als je hier uh, daarnaast gaat, stort je 50 meter in het ravijn. Zie je dat stuk? Als je daar, dan ga je tegen een boom aan. De kans dat je hier, als je hier crasht... en de kans dat je dan dood bent, is gewoon 90 procent. Ja. En, en dus dat heeft hij ook echt gezegd. En hij wilde liever niet. Maar ja, het was de laatste keer op de ring. Het jaar daarop zouden ze het toch niet meer doen. Dus vooruit maar. En ze gingen toch van start. Ja, ja. steekje los, hè? Steekje los. Uh, en Pomp krijgt een materiaal, ja. materiaal op op weg. Ja. En knalt in, uh, in de vang. Nee, er knallen ja. twee, twee auto's op hem. Uh, hij, hij gaat, uh, hij gaat het is vang... een heel mysterieus ongeluk. Het is nooit echt opgehelderd. Ik hoorde Jan Lams gisteren weer eens een beetje speculeren dat het een fout was van Lauda. En Laude heeft altijd gezegd... ja, in mijn contract staat dat ik niks over de auto mag zeggen. Maar de auto breekt heel gek naar rechts uit. En slaat daar tegen een aardewal. Door de klap verliest hij zijn helm. De auto vliegt in brand. Want ja, die auto vloog meteen in brand als er iets mee gebeurde. Ja, waren gerijdende geen... bommen. Ja, benzinebommen inderdaad. En, en, en inderdaad, een van de anderen rijdt op hem af. En twee, twee botsen geloof ik tegen hem aan. Nou ja, daardoor worden de vlammen ook erger. Gelukkig springen ze uit de auto. Die andere mannen, uh, coureurs. En die trekken hem uiteindelijk uit de vlammen. Maar waarom kregen ze hem überhaupt te pakken? Want die auto was helemaal verwrongen of zo. Dat, dat hij niet gewoon. Zelf hij was, uit... was knock-out. Hij, knock hij was groggy door de klap. Hij was zijn helm ook verloren. Uh, hij lag wel te grillen volgens uh, met Zario, die hem er uiteindelijk uh, uit heeft gehaald. Maar hij had niet de, de, de, het bewustzijn om die gordel los te maken. Ah. En, uh, en uiteindelijk zijn zij met hun, met hun uh, schoenen in, in het brandende rubber en uh, plastic gaan staan. Om die gordel los te krijgen en hebben hem uit die auto gesleurd. Ja. In het helder inferno waar hij terecht kwam. Ja. Afijn, dat zat nog in zijn genen in zijn hoofd. op het moment dat hij in Japan. Absoluut. Weer een natte baan, want ook Nuremberg was nat. alweer een natte baan voor zijn ja, neus krijgt. Maar deze was echt helemaal nat. En hij dacht dus ook: van, dit ga ik dus echt niet doen. Maar ja, goed. Er, waren, er was een discussie onder coureurs. en dan had je altijd. Je had een, een groep coureurs. die was braaf. en die dacht: nou ja, nee, dat is misschien wel erg gevaarlijk. Maar je had altijd een paar van die cowboys erbij. Dat hoorde bij die tijd ook. En die zeiden, waaronder Mario Andretti, die je in het begin hebt geciteerd. Mario Andretti zei toen, in die briefing zei hij... luister eens, we zijn naar het bal gekomen en zullen we dansen ook. En Tom Price, ook zo'n zo, zo helder van een fantastisch curuur, Tom Price... die zei van, ja weet je, we zijn een duur betaalde professionals... we kunnen toch al door een paar plassen rijden. Maar die mannen roken natuurlijk hun kans. Dat waren ook virtuozen. En Andretti vertrok pole position. Ja, Andretti won die race ook. Dus, dus ja, die roken hun kans. Ook zo'n zo zo zo zo mafkees als Vittorio Brambilla. De Monza-gorilla noemden ze die ook. Ja, die wilde meteen de baan op. Die dacht van, ja, hier ga ik winnen. Ja. Want dat, dat, dat, ja, dat waren hun kansen. Zij, zij durfden meer, zij, zij waagden meer. Dat, dat, dat, dat soort uh, types. En die gingen dan toch naar de grid. En dan liep de rest er toch weer achteraan. Uiteindelijk is die, die, die race in Japan is ook nog van start gegaan... omdat hij op televisie zou komen... Het is ook het begin van een tijdperk... waarin de Formule 1 eigenlijk wordt gedomineerd door de televisie. Dat seizoen 1976 tussen Lauda en Hunt... was zo spannend en zo dramatisch... dat die massamedia kregen er echt wel zin in kregen. Dus, dus het moest op televisie komen. en Dat was het eerste race die wereldwijd met satellieten... over de hele wereld is uitgezonden. We gaan even een klein stukje uh, luisteren naar uh, Nicky Lauda... die terugkijkt op deze race. No, it was a difficult, it was not a difficult decision for me because the circuit was flooded. There was so much rain that nobody could drive. For two hours, nothing is happening. And then the race tractor came, the little Japanese guy, and said, now we're going to start the race because it's television time and at six it's dark. And then I said, look, the circuit is flooded like before. Why the hell do you want to send us out? This is the way it is. Mr. Ecclestone had some inputs and off we go. And this for me at the time was completely stupid. Ja, ik denk dat het redelijk goed te volgen is, dit Engels. Maar hij, de race-official zei tegen we gaan racen, want de televisie begint bijna. Hij zei, dit is completely stupid, maar zo ging het. Ja, uh, uh, ja ze kwamen op een gegeven moment, kwamen de officials binnen. En, en van, ja, jongens, uh, over twee uur is het donker, dan kunnen we niet meer uitzenden. Dus uh, laten we nou maar beginnen. Ja, daar gingen ze. Ja, maar goed, met als gevolg dat Lauda op enig moment aan zijn stutte trok. Uh, ja, het was, het was zo, de race ging van start... Ze hebben ook nog, uh, James Hunt zei van ik ga niet hard rijden. En, uh, maar ja, die ging als een raket van start en pakte onmiddellijk de leiding. <laughs> Want ja, eenmaal de helm op gebeurden er toch andere dingen in dat hoofd blijkbaar. En Nicky Louder zat een beetje in dat middenveld... En dan zit je in de spray van al die banden. Dat is ook heel goed verfilmd. Hè. Die, die, die, die Grand Prix van Japan is, is heel erg mooi verfilmd. En dat is natuurlijk ook de apotheose van de film. Ja, maar je ziet ze, ze gaan, gaan racen. Uh, ja? Worstelen met hun integraalhelm. Ja, ja, ja. Beslaat, beslaat en er komt ja, maar, allemaal nattigheid op. Een gaatje aan de zijkant nog, nog ja. in het vizier ge geboord. Omdat er dan vocht uit zou ja. kunnen. Die anekdote kende ik overigens nog niet. Maar ik neem aan dat die wel waar is. Maar in ieder geval, ze rijden dan ook in de spray En die banden werpen zoveel nevel op. Je ziet echt niets. En Nick Lauder zei ook, van, ik zat daar in het middenveld... gewoon te wachten tot iemand tegen me aanreed. En na twee ronden dacht Lauder... dit ga ik echt niet doen. Dit is mij uh, te gevaarlijk. En hij rijdt dus de pits binnen. Ik kan me een het moment nog heel goed herinneren... Want ik zat voor de televisie. BBC konden mij thuis ontvangen... dankzij mijn vader. Uh, en hij rijdt de pits in. En je denkt, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Is die kapot? Wat doet die? En hij stapt uit... En toen heeft de, de, de, de, de teammanager nog gezegd: zal ik zeggen dat, er, dat we mechanische pech hebben? En dat voelde Ferrari, hè? waar je niets van de auto mocht zeggen. Dus ze, ze voelden dat heel goed aan. Maar Louder zei: en dat is dan typisch Louder, die, die dwarskop, die eigenzinnige. Die zei: nee, ik kapper mij. Ik vind het te gevaarlijk. Zeg dat maar. Gewoon eerlijk. En, en dat is dus ook naar buiten gebracht. En er is heel veel discussie over geweest: uh, van, was dat nu scheiterig? Was dat nu moedig? Uh, was het een rare beslissing, een verkeerde beslissing. Want na een kwartier werd het namelijk wat droger en was er weer wat te zien. Maar ja. toen was Lauder er al uit. Maar het was wel een gamechanger, want uh, Hunt die won. Die ja. haalde de punten binnen die hij nodig had. Op en, het nippertje. En, ja. Op het nippertje. Uh, en hij werd met één punt verschil wereldkampioen. Ja. Ja, ja, dus Laude hij had eigenlijk alleen maar uit hoeven rijden, dan was het waarschijnlijk goed gekomen. Ja, maar Lauder dacht, dat ga ik niet halen in, in het begin met die, met die enorme stortvloed. Ik ga deze race niet uitrijden, ik vind het te gevaarlijk. En dat is dus eigenlijk ja, dat is een hele moedige, verstandige beslissing. Is dit het enige moment geweest dat Lau, uh, Lauda eigenlijk uh, menselijke trekken vertonen? De machine Lauda? Ja, nou, ik, ik, ik, nou, ik ben het niet met een je eens dat Lauda nou een machine was. Want, want dat, een, een, een mens kan ook eigenzinnig en technocratisch zijn. Ik vind hem behoorlijk menselijk als hij die, die, die Ferrari daarvoor schudt zet. om te zeggen van het is, een, het is een, uh, hè, een, een shitbox waar niet mee te rijden valt. Dan vind ik dat wel behoorlijk menselijk. Dus maar hij, hij laat daar hij laat iets van misschien van zwakheid zien. Maar, maar wel heel erg mooi. Het is wel tragisch op een of andere manier. Ja. En maar hij wist ook, van, nou, volgend jaar word ik toch wel kampioen. Wat ook waar was trouwens. Ja, dat weet hij ook. Ja, ja, Want ja. James Hunt die vond het daarna niet zo gezellig meer. Zoiets, ja, zoiets van punt bereikt. En, ja, en hij, vond het, hij vond het veel te gezellig. Dat was het probleem. <lacht> James, James Hunt kon de wereld niet dragen. Kijk, dat heb ik ook in een van mijn boeken geschreven. Van wereldkampioen worden was voor James Hunt helemaal geweldig wie wereldkampioen zijn, dat viel hem even tegen. Hij moest natuurlijk weer overal op officiële gelegenheden verschijnen... waar hij ontzettend hekel aan had. En dan kwam hij in een heel duur hotel en dan zei, die, zei de, de, de, de waiter zei daarvan... Uh, meneer, het is hier geen speelhol, want dan kwam hij met zijn backgammon... onder zijn arm, op zijn blote voeten, kwam hij de lounge in. En dan zei hij tegen die man, man, de hele wereld is een speelhol... en dan ging hij daar uh, weer uh, voor duizenden ponden zitten... backgammonen met, uh, met zijn collega's. Dus ja, maar, maar hij ging aan de drank en aan de drugs. Het was echt... Uh, ja, dat ging helemaal fout met, uh, met James. Ja, uiteindelijk overleden op zijn 45e. Uh, men zegt een hartaanval, maar goed, met, met zo'n drugs... En met zo'n leven is dat niet de Want hij, hij snoof heel veel. Nee, ik weet niet wat hij allemaal gebruikte, maar... Uh, Van alles noem ik erheen. Ja. Maar het kan God zo goed voor zijn hart zijn geweest. Dat, uh, hij is ook overleden aan een hartaanval, ja. ja. Ja. Hij is nog tijdlang commentator geweest. Dat was wel een hele leuke tijd dat hij commentaar gaf bij races. Hij was zo goed... En dan was hij samen met, een, met uh, Murray Walker. Dat was een beetje de, de, de, de Engelse Olaf Mol, zou maar zeggen. Dat was een beetje chaotisch En die had nogal eens wat fout. En dan zat James Hunt met zijn kostschool Engels daarnaast. Oh, I see you. Sun and the is coming right the corner. En daar prachtige momenten meegemaakt. Dat was erg leuk. Ja. Bijzonder aan de film is trouwens ook dat de scenario-schrijver... Uh, met Lauda meerdere kopjes thee gedronken heeft. Ja, dat is, Loude leeft natuurlijk nog, dus die kon wel wat adviezen geven, ja. Nou, Loude heeft zelf gezegd dat hij, dat hij uh, zich helemaal herkende in deze film. Zelfs nog mooier eigenlijk, dat hij op een gegeven moment zei van... vooral die scènes in Monza... dat hij nu pas begreep hoe mensen toen tegen hem aankeken... omdat hij het nu ook van buitenaf kon zien. Ja, ja, ja. En, en uh, hij is ook heel... die, die, die acteur speelt ontzettend levens echt. En Bernie Ecclestone heeft daarvan gezegd van... ja, luister eens, Bernie Ecclestone, de grote baas in de Formule 1. heeft gezegd, nou, de echte Lauda die was lelijker... en ook, ook uh, minder aardig. Dus uh, ja, ja, nou, ja, ja, ja, ja. Ja, typisch, typisch Als je ja, precies, dat de Lauda uh, die neergezet wordt... nou niet bepaald aardig is. Nee, het grappige is dat in de voorbereiding... Uh, hebben we even zitten kijken naar wat, wat YouTube-filmpjes... Uh, van, van de echte ja, ja. karakters, zal ik maar zeggen. Uh, en op een gegeven moment komt ook de, de, de vriendin van, van James Hunt voorbij die lijkt twee druppels water op de actrice die hem in de film speelt. Of anders, andersom, ja, ja, de ja, actrice ja, ja, ja. lijkt twee druppels water op de echte. Uh, en zo geldt het ook voor de... de die vrouw de, van Lauda ziet er heel erg zo uit, die Marielle. Ja, ja. Dat is echt... Uh, nee, heet ze naam, nee, Marlene heet ze. Die, die, is, die is heel goed gespeeld. Maar ook de, de, de, de baron, de aristocraat, die, die hunt in eerste instantie. Ja, Hesketh, uh, dat, dat is eigenlijk, Die zijn nog het best neergezet in de film. Het team van Hesketh. Oh, dat was, dat was zo'n zo uh, zo groepje jolige Engelsen. Die elkaar allemaal bijnamen gaven. De een heette Superstar en de ander heette Bubbles. En uh, My Good Lord of the Great Lord. Hunt dat was uh, de superstar. Hè? Ja, ja, ja. En dat, dat was een, een chaotisch zootje. En die, die, uh, ja, die, die, die, die race op een gegeven moment in een lagere klas. Ik geloof in de Formule 2. willen ze iets gaan doen met Hunt. En toen zei die dikke Lord, die zei op een gegeven moment: Ach, weet je, uh, we presteren niks in de Formule 2. Voor hetzelfde, met wat meer geld presteren we niks in de Formule 1. En toen stapten ze over. En dat is, dat is in de film eigenlijk het team wat het best tot zijn recht komt... omdat het een beetje een zootje is. En dat, en dat is het enige wat je in de film niet zou ziet wat voor rommel het was, die, die Formule 1 in de jaren 70. dat was natuurlijk heel moeilijk om dat in scène te zetten. Want? Maar het was, ja, het was, was chaos. Het was een zootie, ja? Ja, in die pits en zo. Dat was, dat, ik vind de rommeligheid zie ik niet terug. Als, als je de, de, de beelden van Monza weer ziet uh, in de film... Dan zie je een heel keurig pitje met een mevrouw die dan juicht voor Lauda die langs rijdt. Maar het was dan natuurlijk een puinhoop en, en heel veel mensen. Er waren heel veel mensen in de pit. Je kon er vaak niet doorheen. Dus, dus, dus de, de rommeligheid van het races, dat zie je dan bij dat Hesket team, zie je dat toch een beetje terug. Ja, het ja. is ook wel een prachtige periode... waarin ook dat Heskert-team uh, letterlijk met, met, met, met, met champagne en met uh, oesters ja, en, uh, ja, ja, begint. Ja, ja. Zij waren ook een team dat dan een volletje maakte. En dan zei die heskut die, die, die, die zijn dan van... ja, nou ja, goed, er zijn gewoon mensen die, die dit willen betalen. Dus we gaan dat allemaal maken. En zij waren inderdaad als een soort vijfnummer... waar ze aan de Formule 1 begonnen. Maar op een gegeven moment kregen ze ook nog een goede auto. En ze wonnen dus ook een race in Zandvoort uh, 1975. James Hunt's eerste overwinning was ik bij... En Louder was degene die hem achtervolgde, en dan hing je zo in het hek. En iedere keer als ze weer aankwamen, dan boog hij het dat hele hek naar voren. Allemaal Engelsen stonden om hem heen. Ik weet het nog heel goed. En dan zag je Hunt komen. En ja, hij ligt nog op kop, weet je wel. En Louder maar achter, pushen, pushen. Maar hij kwam er niet langs. En Hunt won die race prachtig. prachtig. Ja, regenrace ook. Prachtige race, prachtige periode, heroïsche periode. Uh, we gaan het zo meteen nog even hebben, als je het goed vindt, uh, over de verandering in de sport. We gaan eerst ja. een muziekluister die je meegenomen hebt. Uh, je hebt uh, Yes meegenomen. Ook, ook uh, nou ja, een band die een bandje wou ik zeggen... maar dat waren ook supersterren in die tijd. Die ook heel erg in die laat jaren zeventig speelden. Ja, dat nummer wat ik heb meegenomen... is precies in hetzelfde jaar gemaakt... als uh, Lauda en Hunt aan het racen waren, 1976. En uh, dat was, uh, ja... Het is niet zo'n hele lawaairig nummer. Yes kan ook heel veel lawaai maken, net als Formule 1. Daar hou ik ook erg van. Dit is een kort nummertje. En uh, rustig. Oké, okay. overzoek van Koen Schrijver en Formule 1 van fanat. Yes. story. Ja, Confergeren kwam met deze muziek aan. En het gekke is dat, dat is zo'n heel muziek werkt. Bij mij klappen opeens al herinneren. Ik heb mijn jeugd en beelden ervoor. Frank komt de hele band op, sommige mensen. Ja, dat is heel bizar, want ik, heb, ik roep altijd heel hard dat ik dit soort muziek vroeger heel leuk vond, maar dat ik er nu een omgekeerde hekel aan heb. Maar ik vind dit heel erg mooi, dus, nou ja, goed. Whatever. We hebben het over uh, Formule 1 en uh, de veranderingen van de sport. Um, we hebben het over perioden periode waarin het nog heroisch was en gevaarlijk. Twee doden per jaar, van, uh, twee coureurs per jaar die dat eigenlijk niet na konden vertellen. Um, als je kijkt naar de Formule 1 nu, wat zijn de grootste verschillen? Nou, Een heel groot verschil is die veiligheid. Uh, een auto kan nu rustig tien keer over de kop vliegen en dan vliegen alle onderdelen eraf. Maar de coureur stapt uit omdat hij in een soort overlevingscel zit van, van kunststofvezel. Dus je ziet de meest uh, verschrikkelijke crashes waar je denkt: nou, dit kan niet goed gaan. Maar ja, je weet eigenlijk, het loopt toch eigenlijk altijd wel weer goed af. Mind you, mind you, het gaat een keer verkeerd. Uh, maar maar, maar dus, dus die veiligheid is enorm toegenomen. Laten we even luisteren weer naar, naar Nicky Lauda, uh, die precies hierover dit nee. zei: Omdat. All around, it's much easier to achieve because you don't need to worry about your life. Uh, it's more a family sport today because you can bring your children and your dog to the racetrack. Ja, het is euh, family euh, sport. Euh, ja. Family sport, broodje hamburger erbij, euh, glaasje fris. Euh, en... Ja, Gert Berger zei het nog mooier, ook een Oostenrijker, Die zei op een gegeven moment, ja, een ongeluk in de Formule 1... Ja, dat is nu eigenlijk een soort biljartsituatie. Tok, tok, tok. En je, en je stapt uit, klaar. Eh. De auto's ook niet meer in brand. Daar is heel erg aan gewerkt. En dat, komt, kijk, en dat begon eigenlijk ook in de tijdperk van Nicky Lauda... met die televisie. Er kwamen massamedia op af, er kwamen grote sponsoren op af. Die stopten veel geld in de Formule 1. Het kwam veel op de televisie. Maar die sponsoren die werden liever niet geassocieerd met dode coureurs en allerlei brandende bolides. Dus die hadden eigenlijk wel graag dat daar niet al te veel. Dus Bernie Ecclestone, die toen de touwtjes in handen nam in de Formule 1, die zorgde er ook voor dat de Formule 1 ook veiliger werd. En er kwamen ook vindingen, zoals die koolstofvezel. Die, die, die werd er, daar werd al mee geëxperimenteerd. En in de jaren 80 werd er een hele auto van gebouwd. En prompt bleven ze allemaal heel en, uh, en kon je daar ook nog eens flink crash mee maken. Want carbon is eindeloos veel sterker dan, dan ja, uh, dat, het materiaal was daarvoor van gemaakt Ja, het was zes keer zo sterk geloof ik en drie keer zo licht. Dus de auto's werden ook nog eens sneller. Ja. Met dus, als gevolg ja? dat je af moet vragen of de sport niet te braaf is geworden. Ja, braaf klinkt natuurlijk raar, want je ja. wil van niemand dat hij doodgaat. Maar... Nee, kijk, dan, uiteindelijk is het beter. Je wil niet dat je helden sneuvelen. Ik, wat ik je straks zei, van, van ik, ik eh, voel die verlamming nog. Dat is, uh, dat is een heel akelig gevoel. Dat wil je nooit meer meemaken. Dus in die zin is het, is het beter. En de ongelukken gebeuren toch wel. En die worden voortdurend herhaald op de televisie. Dus je ziet altijd wel weer wat voor een energy en wat voor een, voor een uh, gevaarder in die sporthuist. En uh, ja, wat, wat voor energie vooral. Maar goed... Het, uh, dat het te braaf is geworden zou ik niet willen zeggen. Want dan moet je er wel een keer heen gaan. Want je moet dan wel met, met je vingers in je oren staan naast die auto's. Het blijft gewoon een fascinerend spektakel. Met, met stukjes ijzer op wielen, die dat als kunststofvezel dan. Die, die gewoon uh, over het circuit scheuren. Je krijgt ja. heel spannende races. Maar om even de parallel te trekken ja. met, met, met de wielersport. Um, je kunt zeggen, de wielersport is een grote lijn ook veiliger geworden. Want de wielrenners veel harder rijden dan vroeger. Uh, maar als dan zo'n Johnny Hogeland opeens uh, in de Tour de France in, het, uh, uh, in een hek gereden wordt door een auto... Uh, dan, dan, dan is dat gruwelijk, maar tegelijkertijd is het ook datgene wat, wat die sport zo fascinerend maakt. Het kan namelijk verschrikkelijk misgaan. Ja. ja, en dat is met, met, met, de, met die mechanische sport, die snelheidssport. Denk ik maar aan bobsleeën en dan uh, en, uh, is dat nog veel sterker natuurlijk. Nee, de, de, de, het gevaar op een of andere manier is iets verlokkends, is iets fascinerends. En, en uh, als jij naast zo'n Formule 1 auto staat en die rijdt de pits uit, dan voel je dat gewoon ook. En dan voel je dat geluid ook door je ingewanden gaan... en dan denk je, man, dit is wel even iets heel speciaals. Het is of je een raket ziet opstijgen, dat is ook net hetzelfde. Ja, zo klinkt het ook qua volume. Ja, soms wel, ja. ja, ja, ja. En als ze dan met z'n allen op de grid staan... en die toeren vliegen omhoog en daarna is de start... Ja, dat is gewoon uh, fantastisch om mee te maken. Dus in die, in die zin braaf zou ik het niet willen noemen. Het heeft al nog iets heel gewelddadigs in zich. Ja, ja. Hoe, hoeveel decibel wordt er geproduceerd door zo'n auto, weet je dat? Veel te veel in ieder geval, dat maar zou ik niet weten. Voorbij de pijngrens? Als je de ja, ja, ja, ja je, moet, je, moet wel, je moet wel voorzichtig zijn. Ja. Ik, uh, ik vind het altijd wel lekker. Maar uh, ik neem, als je er erg veel in zit... denk ik wel dat je beter wat oordopjes in kunt doen. Ja. Ja. Ja. Laten we even, even luisteren hoe dat klinkt... als je in zo'n Formule 1 auto zit. Kan je horen, Koen, welke auto dit is? Wat voor, wat voor type auto nee, Het is wel een vrij moderne auto. Het is volgens mij uh, gewoon een cilinder die op hele hoge toeren gaat. Het grappige is dus uh, dat ze in die tijd van Lauda en Hunt... ...reden ze ook met uh, achtcilinder Ford motoren. En dan... Soms ben ik op Zandvoort bij de historische races... en dan komen die auto's de baan op en dan hoor je dat geluid... en denk je, yeah, ja, dat is, dat is het geluid. Dat ja? Is, ja, dat is mooi. Maar die, ja. klink, die klinken lager? Die, die klinken... klinken lager, ja. Die klinken wat dieper en, uh, en wat, wat brommeriger. En, uh, en als je er dan achter, achter elkaar hebt, dat is echt een feest. Laten we even luisteren naar, naar een auto van Lauda uit 78. Ja, zonder ja, België was dit trouwens. Het komt denk ik door de opname, maar dit is. Want 78 reed hij volgens mij een Alfa en dat is 12 cilinder. Dus dat uh, waren ook een, lekkere brommers. En maar, dit is een 8 cilinder. Is dit 8? Nee, dat nee is, is, volgens mij is dit een Alfa. Als jij zegt 78, dan denk ik toch dat dit een Alfa is. Ja, maar in een totaalgebruik. Ja, is wel een ander geluid. Ja, maar dan komt het die ouder is. Die, die motoren van nu die halen veel hogere toeren en dan hoor je dat, dat. Meer dat janken, dat gejaagde, dat overspannende. Ja, ja. Heb je in deze motor hoor je dat niet? Want hoeveel toeren draait zo'n motor? Uh, nou, ja, 19.000 dus, uh, per minuut. Dus dat is flink, uh, flink wat. Goeiedag, wel een beetje, beetje persoonlijke auto uh, begint de naar al om je oor te vliegen ja. bij 5000 toeren. <laughs> Dan vallen alle onderdelen er wel af. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja. Maar zo ja. moeten die dingen ook rijden. Gewoon met, met, met, met het gas diep ingetrapt. Schakelen gaat ja. gewoon op het zuur. Momenteel gaat het schakelen ook uh, seamless. Dus niks koppelen meer. Maar gewoon uh, aan het stuur met flippertjes kun je gewoon uh, doorschakelen. Maar ze uh, moeten nog wel schakelen. Ja, ja zeker. Dat, uh, ja, dan, dan, dan, kun je, dan kun je harder rijden, nietwaar? Dan kun je toer maken, En ja. ook, ook, ook, daar wordt ook mee, dat, dat vind ik wel grappig. Dat op zo'n circuit als Monza heb je van die hele lange rechte stukken. En dan wordt er echt met tandwieltjes gespeeld... om een zo lang mogelijke uh, hoge versnelling te hebben. Ja. Nou ja, het, je blijft nog een tweede uur bij ons. Dat vind ik buiten gewoon leuk. Ja. Dus uh, we willen graag ook uh, dat luisteraars zich erin gaan mengen. Uh, en bellen met, met uh, ervaringen, raceverhalen, uh, vragen. 0800-1121, alles wat te maken heeft met, uh, met snelheid op, uh, op vier uh, of meer wielen. Uh, kom en bel. En uh, dat kan op ons gratis nummer 0800-1121. 0800-1121. mailen kan kan kazeloenen.ncv.nl uh, En als je denkt, Goh, ik heb een aardige vraag of ik heb een aardige anekdote. Bel. Koen die blijft erbij zitten. Uh, ik ga ook voorlopig even helemaal nergens naartoe. Dus we gaan er gewoon zo meteen een, een prachtig tweede uur van maken. Na uh, het hoorspel zijn we weer terug met deel 2 van Casaluna. Tot zo.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 met Manda verdween de enige die intelligent genoeg was om wat ze deed te relativeren.